...een klomp met het NOS Journaal.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 In de haven van Antwerpen worden opvallend veel jonge Nederlanders opgepakt... die cocaïne uit zeecontainers proberen te halen. Dit jaar zijn al 140 mensen opgepakt. De helft van de betrapte uithalers kwam uit Nederland. Twintig van hen waren minderjarig. De jongste was dertien. De politie en advocaten waarschuwen Nederlandse jongeren... dat straffen voor uithalers in België veel hoger zijn dan in Nederland. Volgens de politie onderschatten veel jongeren de risico's. In het Belgische Haasrode zijn een Oekraïnse vrouw en haar dochter om het leven gebracht. Ze werden gisterochtend gevonden tijdens een brand in hun appartement. Brandweerlieden vonden de dode vrouw van 46 en zagen dat het meisje van 6 nog leefde. Ze werd gereanimeerd, maar is daarna overleden. De moeder en dochter hadden meerdere steekwonden. Naar het eerste onderzoek blijkt dat de brand is aangestoken. De justitie in België gaat uit van moord. Er is nog niemand opgepakt. In Rotterdam-Zuid wordt het wijkdeel Noordereiland voortaan iedere vrijdag en zaterdagavond deels afgesloten voor verkeer. De gemeente grijpt in na klachten van buurtbewoners over straatraces. Omwonenden zijn de overlast zat en sommige bewoners zeggen dat ze zich onveilig voelen. De overlast bestaat vooral uit gevaarlijk rijgedrag, harde muziek, afval op straat en intimidatie. Mogelijk plaatst de gemeente Rotterdam later nog camera's.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen Ger. We zijn ja, weer. Ja, ja, jij bent net terug van vakantie. Ik ben uh, even in Spanje geweest Ik uh, ben helemaal, uh, helemaal, uh, helemaal terug. Ja, ik ben helemaal bijgekomen weer. Heb je nog andere? Heb je nog nieuwe inzichten gekregen daar of? Ja, uh, de zon schijnt. Ja, daar. Dat scheelt enorm <laughs> in temperatuur en in uh, ja. vrolijkheid. En uh, ja, het is natuurlijk heerlijk daar met ja. tapatjes. Ah, jammer en, uh, dat uh, hier de het een beetje, een beetje gaat verregen. Ja, man, dat is jammer, ja. Zelfs, ja. Je kan niet alles hebben in je, je leven. Je kan niet alles hebben, je kan niet alles hebben. Dus, uh, uh, maar, maar woensdag ga ik weer. Wat? Naar Spanje. Naar Spanje. Ja. <laughs> nou, veel plezier uh, Ger. Nou, dankjewel. <laughs> <laughs> uh, wat gaan we doen in uh, Goedemorgen Stamford? We hebben uh, een aantal aardige onderwerpen. We beginnen straks met uh, wethouder Los Caray. Welkom Lars, die zit al alvast hier. Ik mag je Lars noemen. He, gewoon, Zeker. Uh, we gaan praten onder andere over het beeldbepalend cultureel evenement. En daarna uh, komen Carina Ton en Maarten Koper van het bestuur van het Sanford Museum praten over een mogelijke verhuizing. Dat wordt uh, komende dinsdag bekend naar het HdMZ, van de Swarie Weestraat naar het HdMZ. Uh, na 11 uh, komt Hille Jansen langs voor het Street Art Festival, dat wordt vanmiddag geopend. En uh, we hebben een opname met Erik Weijers over uh, de DTM die dit weekend in Zandvoort is. En uh, nieuwe naam op het Autosportmonument. En tenslotte komt de Rob Langenberg nog langs, de um, directeur van Zandvoort Beyond. Het, zeg maar het racefestival. En die hebben afgelopen week het uh, programma, het volledige programma... Uh, heb jij een mooi programma in elkaar getimmerd? Nou, dat, toch, dat heeft de Rob dus gedaan met zijn oh. team. <laughs> Daar komt die van. Nee, maar Ik bedoel dit programma. Oh, dit programma. Oh ja, ja nee, nee, nee, dat is mooi toch. Uh, ja, lijkt mij ook. Nou, uh, uh. gaan we eerst een muziekje doen of gaan we meteen met Lars praten? Nou, wat jij wil. Nou, eerst met Lars en dan misschien even een muziekje Ja, tussendoor. even tussendoor. Ja, oké. Okay. Nou, Lars, uh, nogmaals welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, we gaan praten over het uh, beeldbepalend cultureel evenement... waar uh, de gemeente zo'n 200.000 euro heeft uitgetrokken. Dat klopt, hè? Ja, maximaal. Ja. Maximaal. En uh, nou, er is een, uh, uh, zeg maar een pitch geweest voor... voor daar kon organisaties uh, organisatie op inschrijven. Hoe is dat gegaan? Ja, Heel goed. We hebben veel, veel inschrijvingen gehad. Veel reacties. We ja. hebben tien reacties gehad. Tien Aha. organisatoren die uh, hun plannen bij ons ingeleverd uh, mm -hmm. hebben. Uh, eentje was jammer genoeg na de sluitingstermijn. Ja. Dus met negen hebben we... of ja, Ik zeg wij, want namens de gemeente... maar ik was er niet bij, want er was gewoon een... een Vakkundige jury. Oké, okay, daar zat je zelf niet in? Nee, oh. daar uh, uh, uit, uit zat bestond, ik niet in. Uh, uit wie bestond die jury dan? Uh, nou, de namen moet je me even achterwege. Nee, maar er uh, Later, in. maar Er nee, zat zo'n zo mensen van de gemeente in. Er zat iemand van Standort Marketing uh, uh -huh. in. Er zat een, een, iemand in die uh, zelf met cultuur en, en kunst bezig uh, uh, is. Yes. En er zat een... een uh, iemand die in de kunstsector als leidinggevende directeur zit. Uh, dus een zware dus het was een, hele ja. een zware delegatie. Ja. Uh, die ons als college, en daar waren afgevaardigd, Gert-Jan Bluis en ik. Uh, het advies van... Uh, uh, uh, kregen. Oké, okay, wat hebben ze nou gedaan dan? Alle negen die konden zeg maar voordragen wat ze eventueel van plan waren. Ja, wij hebben als gemeente hebben wij een pakket van ijzer zal ik ja. zeggen, neergelegd. Uh -huh. uh, wij stellen maximaal twee ton ter, ter beschikking uh, en er moet eigen uh, fondsen uh, geworven worden. Wij hebben uh, gezegd dat we uh, nou, een meerdaags cultureel uh, evenement willen hebben en we hebben op bepaalde punten gedefinieerd wat uh, wij minimaal erin willen uh -huh. uh, hebben. Nou, daar zijn plannen op ingeleverd en daar zijn pitches op gegeven. Op een he hele dag heeft, heeft die jurycommissie dus alle organisatoren gehad... Okay. Uh, van tevoren een planbeoordeling uh -huh. be uh, en uh, dus een pitch... Nee, Dan kunnen ze moeilijk alles al uh, zeg maar, tot in detail uh, naar voren brengen. Of, uh, zij kunnen in ieder geval vertellen wat ze eventueel van plan zijn. Dat was het eigenlijk. Dus nou, ja, ja, nou ja, we verwachten wel enige concreetheid. Ja, dat lijkt mij. Ja. Uh, want in de eisen die wij stellen, ja, daar kan je ook mm -hmm. co concreet in zijn. Hoe het uiteindelijk uitgevoerd wordt en op welke manier. Ja, dat is waar we de komende maanden nu ja, met elkaar ja. aan gaan werken. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk is... is uh, uh, Luster is uit uh, de... Naar voren gekomen eruit. Naar voren gekomen met uh, Zilt. Uh -huh. Dat is eigenlijk de, de naam van het evenement. Uh, Zeelt wat dus uh, georganiseerd gaat worden volgend jaar. Oké, okay. uh, nou ja, als ik, als ik ongeveer zag wat ze van plan zijn... deed het me ook een beetje een oerrol denken. Of? Ja, nou ja, dat is ook wat wij in de uitvragen ook gedaan ja, ja, hebben. Ja. Wij hebben gezegd... Wij willen een, een, een meerdaags beeldbepalend cultureel uh, evenement. En daar hebben we een aantal voorbeelden in genoemd. Want je moet ook niet zelf op het wiel gaan uh, uitvinden. uitvinden ja. En Oeral uh, was ja, dat is natuurlijk één van de beeldbepalende ja. culturele evenementen in een Nederland, ja, waar ja. wij op kunnen aansluiten. Mm -hmm, ja. Oké, okay. maar het, het moet gewoon wel een Zandvoort tintje hebben natuurlijk. Het moet zeker een Zandvoort. Ja, is belangrijk. Tintje hebben. Uh -huh. Dat stond ook in een van de voorwaarden. Uh -huh. Het moet ook met Zandvoortse ondernemers, Zandvoortse kunstenaars, Zandvoortse cultuurgemeenschap georganiseerd gaan worden. Uh -huh. Dus het moet ook een soort co-productie gaan. Worden. En het gaat natuurlijk juist om het Zandvoortse verhaal. Ja. In die dagen, uh, in die meer dagen, vier dagen gaat het worden, uh, vermoedelijk georganiseerd moet gaan worden. Ze brengen Zandvoortse verhalen tot leven, zeg maar. Dat ja. is de bedoeling, ja. inderdaad. Ja, dat is ook hun, hun, hun mm -hmm. pitch in het verhaal uh, geweest. Uh, dat het een meerdaags festival met Zandvoortse verhalen gaat worden. Uh, kunst, muziek, theater, dans, uh, verbeelding. En uh, Zandvoortse verhalen op unieke Zandvoortse locaties. Met een centrumdeel, een centraal deel. Uh, waar gewoon al die dagen centraal iets gebeurt en iedereen welkom uh, is. Dat is het festivalhart waarover. Gesproken. Het festivalhart, zoals ja. we het zelf noemen. Ja, en dat door middel van fiets- en wandelroutes mm -hmm. door Zandvoort heen... dus op andere uh, plekken... Uh, ja, het Zandvoortse verhaal verteld ja, gaat worden. Dat kan de duinen zijn of het strand. Of dat kan de duinen zijn. Het gaat zeker het strand worden. Hè, want mm -hmm. Zandvoort en het strand, dat is natuurlijk één. Maar ook bepaalde iconische plekken in het dorp zelf. Ja. Uh, dus het, het, het dorp wordt ook En dan heb ik het niet dorp het centrum, maar gewoon de gemeente Zandvoort. Ja, en inderdaad, het, ja. het dorp Zandvoort. Ja, en zo kan je vanaf dat centrale punt, dat festival hart, kan je dus naar... Mm. Ieder wat wils En kan je ook tussen die plekken heen wandelen en fietsen met, met uh, ja, verhalen waar je langskomt en, en dans, theater, muziek. Hm. Nou, de bedoeling is om uh, mensen eigenlijk uit heel Nederland aan te trekken. Ga dit lukken met uh, dit uh, wat nu voor ligt? Ja, zeker. Want wij, uh, nou ja, het is niet voor niets dat wij, uh, zowel de jury, maar ook gert -Jan en ik denken dat euh, deze het mm. beste uit de uh, inzendingen gekomen zijn. Wat we ons wel realiseren is dat het wel een groeimodel moet zijn. Uh, uh. En, um, om iets goed neer te zetten, is mijn mening, moet je het ook niet in één keer groots neerzetten. Nee, want ik dus, denk dat Oerol oer, oer in, in, in het eerste jaar ook niet echt... Uh, nee, je echt, moet op, met een... Basis beginnen. En als die sterk staat, dan werk je ieder jaar. Ga je het uitbreiden en ga je het versterken, vergroten. Hm. En we uh, hopen natuurlijk dat dit. Uh, want wij geven. Uh, onze commitment voor drie, drie jaar uh, daarin. als een soort. financiële impuls. En hoop, hopen dat het daarna. Um, ja, met eigen funding. Uh, hmm. doorgaat en hmm. ja, dat het steeds groter uh, wordt. Ja, ik zag dat ze, dat ze uh, uh, wat was het nou, Als ze willen uh, op, op een feestdag iets doen. Dat was hun uh, uh, voorwaarde, ja. zeg maar. Maar daar waren jullie niet helemaal mee eens? Of? Dat... Nee, nee, nee. Ja, waar je naar kijkt, het is een meerdaags uh, evenement. Ja, er waren vraagtekens bij de, de datum van het evenement, zeg maar. Nou ja, waar, waar naar gekeken gaat worden uh, is... want we willen in principe drie, vier dagen. Uh, maar dan in de zomer, logisch. juist aan de randen. van. We willen de... het juist aan de randen. Ja, zomers ja, ja, ja. gebeurt genoeg. Ja. Uh, dus het zal rond ja, de periode van april, mei uh, mm -hmm. plaatsen gaan vinden. Kijk, en wat de organisator zegt... als we dat natuurlijk kunnen koppelen aan bijvoorbeeld een hemelvaartsdag of, ja, of een zo. pinksendag, dan, ja. trek, dan heb je die vrije dagen al... Ja. Want anders is het moeilijk op een doordeweekse dag mm -hmm. of mensen op een donderdag of vrijdag, terwijl het gewoon een werkweek is, mm. naar Zandvoort toe te, te halen. Nou, maar ja, als het met Pinksteren 24 graden is, dan, dan komen de mensen eigenlijk vanzelf hier veel. Uh, klopt, maar dan komen ze meer voor het strand. Voor het strand, inderdaad. Ja. En ja, we, we, we willen dit echt als mm -hmm. nieuw groot evenement zelfstandig, natuurlijk gecombineerd met het strand. Maar we willen echt wel dat mensen echt specifiek voor dit evenement straks. Huh. Heine er naar Zandvoort toe gaan. Ja, ja. Nu, wat me ook nog opviel, er stond het aandachtspunt is dat de hoofdshow nu um, op basis van een sponsorpropositie weggezet wordt. Dus daar willen sponsors aantrekken voor het hoofd. Dan hebben ze er waarschijnlijk niet genoeg aan die uh, maximaal twee ton. Nee, nou ja, dat wisten we van tevoren al. Hè? Okay. Het stond ook in, mm -hmm. in de voorwaarden. De gemeente Zandvoort stelt twee ton ter beschikking. Maar u dient zelf ook eigen inkomsten... Te genereren, want voor twee ton, ja, het klinkt heel veel, uh. maar organiseer je niet een meerdaags cultureel uh, evenement? Dus er, er moet gewoon zelf uh, door de organisator ook geld gehaald worden. En wij snappen dus ook, en daarom zeggen wij als gemeente dat wij de eerste drie jaar dat, dat geld inbrengen, uh, dat ja, fondsenwerving voor iets nieuws is. Uh. Natuurlijk lastig. Dus op het moment dat je iets neerzet en mensen zien dat het werkt en er komt naam bekendheid aan, dan. Dan uh, is het makkelijker om uh, dan gaat het groeien. Ja, ja, dus ja, begrijp ik. Daarom ook nogmaals wij verwachten dat het uiteindelijk op eigen poten ja. zal gaan staan. Maar, Houdt het ook in dat het, uh, het, het beeldbepalend cultureel evenement blijft heten. Of gaat er een andere nee, naam aankomen? Nou ja, nee, uh, Zilt hè wordt het dan? Uh, Zilt, Zilt is nu de waar ze mee, ja. mee geprobeerd. Ge, ge, Pitch te, uh, mm -hmm. hebben, zal de komende maanden moeten blijken of we die, die titel blijven aanhouden. Uh, uh, vervolgens mij uh, wel. Wij hebben het een beeldbepalend... cultureel evenement genoemd, omdat wij nog niet wisten welke naam ik ja, eraan ja, ja. zou ja. willen geven. Dus ja. dus, uh, Zilt is het ja. evenemententitel die er nu aan. Uh -huh. Worden lokale ondernemers hier ook beter van? Is dat, is dat een achterliggende gedachte over? Ja, zeker. Dan ja. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe dan? Nou ja, omdat er mensen naar Zandvoort toekomen. Ja, die is sowieso uh, geld uitgeven. Wij, wij verwachten ook dat bepaalde ondernemers hun inbreng uh, uh, zullen doen. Mm -hmm. uh, ook de horeca kan natuurlijk op die verschillende plekken uh, zorgen dat ze daar de horeca draaien en uh, daar de omzet mee uh, uh, halen. Ja. Voor de retail uh, is het natuurlijk gewoon omdat we mensen naar Zandvoort Toehalen, die ook naar het evenement komen, ja. maar ook wordt bezoeken en even in het centrum een winkel binnenlopen. En, uh... Wellicht uh, wat aanschaffen, ja. ja. Um, is dit evenement nu, zeg maar, uh, uh, moet dat uh, in plaats komen van de, van de, van de Grand Prix, van, van het Formule 1 weekend? Of... Nee, dit staat er helemaal, dat staat er los, helemaal uh, los van. Ja, want dat raken we natuurlijk van. kwijt hè, na ja. 2026. Ja. Wat een enorme trekker is, toch voor Zandvoort. Maar ja. uh, dat, dat is niet de bedoeling dat dit het overneemt, zeg maar. Nee, dat zijn twee. Uh, kijk, kijk. Ja, ja, ja, ja. Formule 1 is race-circuit ja. gerelateerd met de side events. Uh -huh. Waar we Zandvoort Beyond voor uh, hebben, racefestival. Die ja, nou, ja, zijn ja. net zelf bij de intro, dat Rob straks. Uh, ja, die, die komt van. straks. Uh, dus, uh, mogelijk dat je Rob, even, ja. Rob daarover kan vragen, dus mocht uh hij -huh. in de auto meeluisteren. en uh, ja, nee. die, dat is, die al. Uh, <laughs> dat mag altijd, natuurlijk. En vervoerde want wij willen wel het, het racefestival. En dat is ook de wens van de gemeenteraad. Dat als de, de DGP straks vertrekt, dat we wel een op zichzelf staand evenement. Uh, nou ja, dat bedoel uh, ik eigenlijk. Dat dit, dan heb je dit uh, ook. Dan heb je dit natuurlijk ook. Ja, ja maar dit, dus dit, dit extra. Ja, ja. Dit, dit wordt dan georganiseerd door Lustig, hè? Ja. Ja, ja. ja. ja ik heb Lustig ja. een beetje uh, gegoogeld natuurlijk. Uh, maar ze hebben al een paar aardig wat dingen gedaan. Hè? In, in ja. de Scheveningen en, en, en Den Haag. En, ja, het is een, het is een gerenommeerd. Uh, organisatiebureau, zeg maar. Een organisatiebureau. Ah. die uh, door het hele land echt grote uh, ja, evenementen neerzet. Ah. Ja. Uh, de, de, de Zandvoortse culturele gemeenschap, is die er ook bij betrokken geweest? Of? Ja, Bleef Zandvoort is hierop aangehaakt. Uh, okay. nou, nogmaals, daar heeft ook iemand mm -hmm. uit Zandvoort. Ja. De, kunst en cultuur in de jury gezeten. Uh -huh. um, kijk, en nu we natuurlijk ja hebben gezegd tegen Luster... Uh, met het evenement Zeelt. En ja, mm. nu gaan we de uitwerking, en dat is aan Luster zelf. Yeah. En daar zullen wij natuurlijk als gemeente bij helpen... om juist die verbindingen met de Zandvoortse gemeenschap te leggen... Mm. met de kunst en cultuur... Yeah. Uh, gemeenschap, maar ook met de ondernemers, ja. nogmaals, want die uh, hebben, hebben we ook gewoon nodig. Nou, we hebben in ieder geval nog een jaar de tijd, hè? bijna een jaar. Uh, wat gaat er nu de komende twee, drie maanden gebeuren? Moeten zij zeg maar laten zien wat ze nou echt van plan zijn? Of? Ze, ze moeten nu echt het programma ja. gaan invullen. Uh -huh. Wanneer komt nu... kom dat? Nou ja, dat, dat wordt nu gemaakt. Wordt gemaakt uh, ja. uh, uh, wij hebben, uh, zeg ik even uit mijn hoofd, vorige maand ja gezegd. Uh -huh. Uh, d -d dus nu wordt, ambtelijk, wordt er ambtelijk echt gewoon rond de tafel gezeten met een luster om, uh, om te zorgen dat die verbindingen gelegd gaan worden. Dat er echt een inhoudelijk plan ja. gemaakt gaan worden. En, dat, en daar komt het uiteindelijk neer. Dat dan ook de vergunningen aangevraagd uh, ja. gaan worden. Ook niet onbelangrijk, en inderdaad. dan ergens zo uh, ongeveer over, uh, nou, laat ik zeggen, tien maanden tot, uh, hmm. tot een jaar dat het in uitvoering... Ja, Nou, we zijn allemaal ja. erg benieuwd hoe het gaat. We gaan even een muziekje draaien, want ik wil straks nog heel even met je door... over een aantal kleine onderwerpen. De vlaggen bijvoorbeeld aan het strand, die van de week uh, zeg maar, onthuld zijn. En, en, nog, en nog wat dingetjes, de toestelling in Noord, van Kind van. Ja. Zeer indrukwekkend, ik, ik heb er gisteren een aantal gelezen. En, en nog iets over de tennishal, maar daar gaan we... En dan we blijf ik zitten. Ja, dan, ja. <laughs> ja, hier is muziek. Break it down, baby. Do work, baby. So, what you here to do? I know you got something special on your mind. Is that true? Yeah, I'm here to do work, baby. And I wanna do it with you. You say you wanna slow jam? Huh. Then listen up, girl. I wanna whisper music. You're it that'll rock your, rock your, rock your world Oh, what's my name, love? I'll ask you again, and again, and again, and again scream, scream, scream, and oh, yeah What's my name, baby? Nobody will know. Oh, yeah, you got to break it on down and down and down. Ooh. We got to break it on down. If you're with this, then let me hear you say. Oh. Zo, dat was, uh, dat was uh, even kijken hoe heette die, uh, van uh, Tevin Campbell. En uh, ik uh, heb hier een lijst met allemaal uh, nummers. En er stond A Beautiful Day van you 2 maar dat was hem niet. <laughs> maar het was een leuk liedje, dus uh, wat dat betreft. Uh, Hans is even uh, een kopje koffie aan het halen voor onze uh, nieuwe gasten. En uh, ja, hij wilde het nog hebben over de, wat was het ook weer? Um, ah.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 Daar zijn een aantal proeven meegedraaid. Er zijn uh, panels geweest. Mensen bevraagd. Uh, nou, hier hm. heeft u een uh, kleurvlag. Vertelt u eens wat betekent dat betekent. En daar uh, bleek toch dat een groot deel de huidige vlaggen... Nou, Moeilijk te interpreteren. Ja, zijn, ja. Niet goed herkenden of niet volledig herkende. Rood was op zich wel duidelijk. Hm. Maar rood hangen we ook in zandwoord niet heel vaak. Hm. Geel wordt bijvoorbeeld veel veel vaker gehangen en daar was toch wat wat uh, nou ja twijfel over. Ja, ja. En nu zijn er ook afbeeldingen op die vlaggen. Ja, uh, die dus wat ja, blijkt te die... zijn? Gaan testen met ja, moeten we nou teksten erop nemen of moeten we nou andere kleuren? Mm -hmm. Uiteindelijk is toch gebleken dat een combinatie van kleurcodering, dan noem ik het maar even, en een pictogramcodering mm. um, het meest efficiënt blijft. Ja.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 altijd dingen voor verbetering. Weet niet of ja. jullie het gezien hebben, maar er staan al uh, sinds kort gigantische grote containers op de ja, middenboulevard. Nou, ja. ja. Dus als college zijn we daar hard mee bezig. Uh, nou ja, nu moeten mensen uh, dat er nog ingooien. <laughs> in afval, toch? Want Mensen uh, ja, zijn zo makkelijk tegenwoordig. Laat het achter op het strand. Of, uh, ja, Maar goed, dat weet je zelf ook al. Ja. Maar je moet ze je een beetje helpen. Hè? Dat is alleen maar goed natuurlijk. Ik wil nog even naar iets anders. Naar een tentoonstelling die in Stanford Noord is uh, geopend door jou ook. Okay? Ja. Die, dat heet kind van. Ja. Het zijn allemaal panelen met mensen die zijn opgegroeid in gezinnen waar verslavingsproblematiek ja. is. Of alcoholverslaving. Psychische, psychische, psychische uh, ellende allemaal. Ja. Um, ik heb er een paar gelezen, erg indrukwekkend. Uh, waarom is die, die uh, tentoonstelling eigenlijk daar gekomen? Ja. En hoe is dat gegaan? Nou ja, omdat wij als gemeente uh, dit een belangrijk onderwerp vinden... Uh, ook in Zandvoort zien we uh, uh, mensen met een psychische probleem... of een verslavingsproblematiek. Ja. Mm -hmm. Maar waar dit, deze expositie over gaat... is dat je uh, ook aandacht voor de kinderen van... dus daarom heet het ook kind van. Ja, ja. uh, er nou, dus, ze, ze zit de afkorting achter... Kop, kop. Dat betekent eigenlijk kinderen van ouders met een psychisch en of verslavings uh. alcoholproblematiek. Pro uh. En wat, wat we zien, dat zijn verhalen van nu volwassenen... Um, waarbij uh, uh, uh, hun ouders dus zo'n psychisch of verslavingsproblematiek uh, uh. hadden. En wat dat uiteindelijk... Misschien niet op het moment zelf met het kind gedaan heeft. maar wel op uh, latere leeftijd. Ja, en ja. Je ziet toch uh, dat veel kinderen. Uh, op het moment zelf misschien niet zichtbaar. daar last van hebben. Maar toch later. Maar een groot ja. deel zie je toch dat ze ja. daar later uiteindelijk ja. last van uh, ja. uh, hebben. En dat betekent dus dat wij ons als gemeente. maar ook als gemeenschap, dus ook de inwoners moeten realiseren. Uh, dat een, een kind misschien wel heel vrolijk mm -hmm. lijkt rond te lopen als je een gezin kent waar psychische problematiek zit of verslavingsproblematiek. Ja. Maar toch blijkt dat er echt in een vroegtijdig stadium uh, uh, aandacht voor zo'n kind gegeven ja, moet worden. Om uiteindelijk te voorkomen dat in een later stadium de problemen ja, ja. ontstaan. Nou ja, de oosten blijft staan tot 23 juni. Uh, ja, dat... gelukkig wel. Want, ja. je, want je zegt dat dat het zijn. zijn ja, indrukwekkende verhalen. Het is mij nog niet gelukt om het allemaal in één keer te lezen. Nee, dat ja, begrijp echt, je. Dan, dan, dan, dan, verhalen. dan heb je het er bijna over een dik boek, inderdaad, als je dat allemaal gaat lezen. Dus je maar... moet een paar keer terugkomen om ja, het allemaal goed ja, tot ja, te ja, door te ja, laten dringen. Ja. Oké, okay, en, en dinsdag 10 juni is er nog een, de verhalencaravaan, ook in, over dezelfde uh, onderwerp, hè, in de bibliotheek van 7 tot uh, 9. Dus wie daarheen wil, die kan daar uh, ook heen. laatste puntje, uh, last. dat is uh, de tennishal, daar... Uh, is laatst nog een, een, een, een raadsinformatiebrief ja. over uitgekomen dat er nu een rechtszaak zal komen. En dat gaat over het feit dat uh, de eigenaar van de golfbaan, he, uh, waar, waar zeg maar die tennishal moet komen ja. met padelbanen en weet ik het, uh, dat die geen uh, toestemming geeft om een bepaald onderzoek te doen die noodzakelijk is. Een onderzoek dat noodzakelijk is. Uh, die rechtszaak die komt binnenkort. Jammer genoeg. Uh, ja, het is jammer uh, dat het zo is. Ja, ik, ik wil er niet te veel over vertellen, omdat we dus een rechtsgang ja, ja, gaan ja, ja. Uh, maken. Maar waar het in, neer, ja, in, in basis op neerkomt, is dat we een aantal jaar geleden met z'n drieën. Hm. Uh, de stichting die de tennishal ja. wil neerzetten. De, de Junes uh, en uh, wij, wij als gemeente een, uh, een uh, uh, idee met elkaar hadden. Een visie hebben neergelegd. Daar op dat moment afspraken... en ook een soort tijdsplanning... Hmm. aan aangemaakt uh, uh, hebben. Dat dat nu een beetje... uit de pas loopt. Door uh, allerlei ja. uh, oorzaken. Hmm. Maar voor mij blijft het doel nog steeds staan... dat we met elkaar hebben uitgesproken. Dat we een tennisal in Zandvoort ja. willen. Ja. En dan hebben we elkaar ook nodig... om dat te, te realiseren. Ja. En ook elkaar nodig om... Ja, misschien even... waar het schuurt, maar toch even soms te kijken, we hebben een doel met elkaar afgesproken hm. en laten we dat doel behalen met elkaar. Maar, en op bepaalde punten verschillen we daar dus nu van mening ja, de over. De eigenaar en komen de, de, komen de eigenaar niet van de, elkaar? Nee begrijp ik. En de, de eigenaar van, van de van de, hm. uh, de golfbaan, de Nasielenkester, die die vindt juist dat tussen dat zeg maar in de loop van het proces er nieuwe uh, plannen zijn ge geopperd. Ja, dat, dat zou eerst geen padel padelbaan hm. bij zijn. Ja, ja. Ja, Dat dus heeft natuurlijk ook een punt. Lijkt daar, daar heeft hij zeker een punt en daar zijn we ook in gesprek ja. uh, met elkaar over. Maar je gaat met elkaar van tevoren een bepaalde visie aan. Ja, ja. En gedurende het traject wijzigen er wel eens dingen. Nou, ja. Bijvoorbeeld, de, de, de, de stichting, uh, het tennishand, noem ik het hem even, want ja, ja. die heeft een heel zeer uitgebreide naam. Ja, klopt. Ja, die wij kwamen toch tot de conclusie als gemeente dat het een hele zwakke business case uh, huh, huh. was. Ja. ja, dan moet je dus je plannen gaan aanpassen. Ja, begrijp ik. En, en, en dan moet je een beetje tieken aan knoppen gaan draaien. Ja. Maar wel in verbinding met elkaar uh, uh, blijven. En ook uh, nou, daartussen is ook wat uh, gebeurd. Is allemaal, uh, het is een allemaal voor alle redenen. Hè? Want het zijn ja. ook allemaal in die stichting natuurlijk allemaal ja. vrijwilligers die het. Uh, uh, het doen met hun eigen belang. De Jews uh -huh. hebben hun, hun be, be, ja. be, be, belangen natuurlijk. Ja, en daar zitten wij als gemeente tussen. Ja. En ik heb proberen te bemiddelen een aantal keer. Ja, ook een paar keer bij elkaar gezeten. En de Getracht om ja, tegen elkaar het is aan is te niet slaan. Niet makkelijk allemaal. Om het he? politiek nee. correct te zeggen. ja <laughs> op een gegeven ogenblik kom je niet verder. Nee, nee dat is en waar. voor mij blijft het doel staan: het realiseren van een tennishal in Zand. Ja, nee, dat dacht je, ja, voorganger Raymond van Haafden, helaas overleden. Maar die dacht het in 22 ook: hè, dat hij dat snel voor elkaar kreeg. Maar het is een taai dossier. En, ja. nou, ik wens je er veel succes mee. Dankjewel. Uh, mag ik jou hartelijk bedanken, Lars, voor jouw komst hier. Om, uh, nou, we hebben lekker een half uurtje nou, gepraat. Altijd fijn hier. Altijd leuk, <laughs> toch? Altijd ja. leuk. Echt, ja. <laughs> ik zie je volgende week weer. Nee, uh, nee. hey, hartstikke bedankt. En we gaan een klein muziekje draaien. En daarna gaan we praten over het Sanford Museum. Helemaal goed. Bij uh, ZFM hier. Uh, goedemorgen, zandvoort. Het is uh, vijf over half uh, elf. En Hans, ja, jij draait een mooi mystiekje van de uh, Beatles, uh, een nummer van George Harrison Hier komt ja. de sun. Maar daar moeten we wel even op wachten, denk ik. Want het is uh, niet nou, nee, ik wel, denk wel, wel je, wat lichter wordt. Hè? Ik denk je kan het maar beter proberen. Goed, we gaan uh, naar het volgende onderwerp. Het is vijf over alle wel. We gaan praten over het Zandvoetsmuseum. Want uh, komende dinsdag is er een gemeenteraadsvergadering. En dat is een belangrijke voor het Zandvoetsmuseum. Want dan zou eventueel besloten worden... Uh, tot een verhuizing van de huidige uh, plek op uh, in de Zandvoetsstraat... naar het HDMZ-gebouw. En uh, we hebben bij ons Carina Tan en Maarten Koper. Alle, allebei welkom. Carina is voorzitter Dankjewel. van het Zandvoetsmuseum. Ja, dat is de officiële benaming, hè? Ja, uh, misschien kun je eerst even uitleggen. Uh, toen dat HDMZ-gebouw vrijkwam. toen eigenlijk de vorige. hoe is dat, hoe is dat toen gelopen? Jullie, dachten jullie meteen al van dat. dat, dat, dat is een kans dat wij er kunnen? Of? Ja, we zijn echt al. Uh, ruim 2,5 jaar bezig. Het HDMZ-gebouw is natuurlijk gesloten in de jaren. 22. Ja. Uh, net opgeleverd, corona, dat was voor. Alle musea en buiten dat natuurlijk heel veel mm. mensen en instellingen een grote ramp uh, open, dicht enzovoort. Het heeft gewoon niet gered. En het is in uh, 2023 in de verkoop gekomen. En toen zijn wij eigenlijk al aan de slag gegaan van, zou het niet voor ons zijn? Ah. En we hebben daar ook de wethouder uh, over uh, -Jan Bluis, precies. Ja. Gert Jan Bluis. Nou, die was ook heel erg enthousiast. Mm -hmm. Nou, zoals iedereen weet, de gemeente heeft een uh, poging gedaan om het gebouw aan te kopen. Ja. Ja. Is ook niet gelukt. En het, nou, het was in, te duur, hè. Uh, het, het was. Uh, had gelukt. Uh, het had natuurlijk wel gekund. Het had gekund, maar het, het bot is was te duur. Hè? Ja, inderdaad. Ja, klopt. Klopt. Ja. En uh, in 2024 <coughs> is er een uh, is, uh, Ed van de Broek uh, heeft uh, het museum gekocht. Ja. En toen uh, zijn we ook met uh, Gert-Jan Bluis gaan kijken van uh, zijn er toch nog mogelijkheden dat, het ge, dat de gemeente het dan kan huren voor het Samsom Museum. Mm -hmm. Nou, de gemeente is daar echt vanaf het begin... Nou, van, in ieder geval heeft op ons op gewezen dat zij geen uh, andermans vastgoed gaan huren. Ja, ja. Prima, hè? Dat, dat is een, een keuze. Dat moesten we ook respecteren. En toen zijn wij, als uh, bestuur van het Sanford Museum oh. hebben wij uh, concreet uh, uh, contact gezocht met Ed van den Broek. Zeg. Ja, oké, okay, dat is wel handig. Ja, ja. Dus dachten dacht, nou, dan moeten we het via een andere weg doen. Want ja. dit is gewoon een kans die je niet mag uh, laten, laten lopen. lopen. Ja, ja. Dus laat gewoon alles proberen. En als het niet kan, dan kan het niet. Mm -hmm. Maar je moet gewoon dingen ondernemen. Nou ja, op een gegeven moment... Uh, Ed van den Broek was vanaf het begin al heel stellig... dit gebouw is als museum gebouwd. Het moet eigenlijk gewoon een cultuurbestemming behouden. Uh. Dus toen heeft hij een heel mooi... Uh, probleem gedaan van huurverlaging. Uh. Daarmee zijn we weer naar de wethouder gegaan van... Gert-Jan, dit is nu de situatie nu in 2025. Dus zijn er toch geen mogelijkheden dat je hè, met het hele college hier nog opnieuw over na ja. kan denken. Ja. Nou, dus nu zitten we... En toen, hun... en toen zijn ze met het voorstel gekomen om, uh, om extra uh, subsidie te geven... 36.000 euro per jaar ja. voor de komende tien en, jaar dan, op, geloof ik. Ja, we, hebben, we willen dus inderdaad een huurcontract gaan met... Het, het, de stichting gaat een huurcontract gaan ja. met ja. de eigenaar, niet Ja, gemeente. nee, dat klopt. En, uh, dus wij steken ook als bestuur ons nek uit... Maar we hebben wel subsidie nodig van uh, de gemeente. Ja, die was er natuurlijk al, 134.000. Nee, heb we mag. hebben natuurlijk ja, die was al 165.000. 165, 165 inderdaad, ja. Voor het ja. beheer van, van ja. het erfgoed, ja. Ja. onze vaste lasten, de huur, enzovoort, enzovoort. Ja. En uh, die 36.000 heeft ook te maken met de stafkosten. Uh, hey, hm. Je kan niet een museum uh, runnen met uh, 20 uur. Nee, dat klopt, uh, ja. ja. Dat is goed nee, is mogelijk. Waar. Dus het heeft beleid ja. ook. Maar goed, wat er nou extra bij is, zou komen. is 36.000 euro jaarlijks. Echt extra, extra ja. subsidie. Plus een verhuispremie, maar ook tenminste een verhuiskosten van 175.000 euro. En daar gaat het nu eigenlijk over. Ja, daar daar moet ja. de gemeenteraad over beslissen. Ja, klopt. Uh, jullie zijn ook, Maarten, bij de, bij de, bij de, bij de commissievergadering geweest. Hè? Daar zijn we geweest, inderdaad. Wat, wat ja. vond je daarvan? Uh, ik vond dat uh, over het algemeen. eigenlijk alle partijen op ENA. Positief waren. Ja, en die ene is jong voor die eigenlijk direct nee zei. Ja, die zei gelijk nee. En, ja. Uh, nou ja, oké, okay, dat, dat, dat respecteren we dat zij daar zo over denken. Uh, als argument voeren ze aan dat ze gesproken hadden met uh, vrijwilligers... Uh -huh. die erop tegen zouden zijn. Vrijwilligers en omwonenden, en zeiden ze. Ja, ja. nou, uh, het kan zijn. Wanneer ze die mensen gesproken hebben, weten wij natuurlijk niet... Uh -huh. uh, voor iedereen is het altijd natuurlijk een overgang. Ja, dat ja. gaat er gebeuren en niet. Ja. Die vrijwilligers die uh, koesteren wij natuurlijk enorm. Een museum kan niet zonder. Zonder nee, hun begrijpen. Ja. Ja. En deze mensen die we nu hebben, die, die, die houden van antwoord, die houden van het mm -hmm. van museum. Daar zijn ze trots op. Dus daar. Uh, wil willen ze niet zo gauw vanaf, natuurlijk. Dus maar jullie hebben zijn nooit. Het beginfase dat ze in de beginfase. Ja. daarbij. nee, dat klopt. We dus hebben een, een omgeving op dit ja. moment. ja, dat klopt. We zijn ja. heel zorgvuldig met die mensen omgesprongen. Hebben ze steeds op de hoogte gehouden. Mm -hmm. Je kon natuurlijk niet altijd alles vertellen. want je zit in een soort onderhandeling. met ja, eh, ja, elkaar. Ja. Eh, maar we hebben ze steeds goed op de hoogte gehouden. en op een gegeven moment hebben we ze meegenomen. naar het HDMZ. Mm -hmm. Carina heeft daar rondgeleid en verteld over alles wat daar meer mogelijk is dan in het oude gebouw. En na afloop iedereen was positief. Ja, je hebt niemand gehoord, Carina, Carina die, die zeg maar. Nee, dus de mensen... betekening had, zeg maar. Of... Nou, dat was echt heel leuk. Er waren wel vragen, neem ik aan. Waren er waren heel ja. veel vragen. Maar ook na die rondleiding met onze eigen mensen... kwamen ook mensen naar me toe. Van, we hadden echt wel bedenkingen. Ja. Maar zoals je het nu hebt uitgelegd... we zijn mm -hmm. alle zalen doorgegaan. We hebben, we hebben ook over het extra verdienmodel gesproken. Ook de horeca natuurlijk. Mm. We hebben daar gewoon een museumcafé. En we kunnen daar een veel grotere museumwinkel neerzetten. Ja. En die keuken daar nou, die is volledig geoutilleerd. Maar zouden zou uh, zou vrijwilligers ook het horeca moeten doen of nou ik zien jullie daar? Van, kijk, daar, daar, daar hebben we natuurlijk absoluut over nagedacht. Kijk, als je vanaf het begin, dus hè, wanneer we uh, gaan verhuizen, meteen al professionals neerzet. Dat betekent dat de structurele verhoging ja. ook daarmee veel hoger wordt. Ja. Dus wij gaan het op dit moment voorlopig even met onszelf doen. Het bestuur moet straks ook zijn eigen sociale hygiëne uh, mm -hmm. uh, diploma's halen. Ja. Ja. Daar beginnen ze over twee weken al mee. Uh -huh. En uh, dus, hè, wat, wat ik net met Maarten ook besprak... ja, wij gaan ook gewoon uh, achter die bar staan... In de ja, en de chai ja, maken. Okay. Uh, dus wij, wij zijn een meewerkend bestuur. Ja. We doen het met z'n allen. Nou, het wordt geen rood waarschijnlijk. Hè? Nee, nee. <laughs> nee <laughs> een broodje. En, uh... ja. Ja, weet je wat het ook is, Hans? Nee, dat elke de al in de horeca gewerkt. Nee, dat is, ja, ik is waar. Ik dat ben ik, ben ik met je eens. Ik <laughs> met jou, maar het is natuurlijk nog... ook... Ja, in ja, handen ja handen. Nee, iedereen ja. zou het kunnen. Dat ja. ben ik met je eens. Maar aan de andere kant... Uh, uh, het vorige museum heeft het ook geprobeerd hè, met wat... wat, uh, wat, ja. wat, wat uh, hoe heet het? Horeca. Geen groot succes geworden. Ze hadden op een gegeven moment wel... Uh, een, uh, kon je daar die films zien. Ja, die op die. Op die, uh, ja, die en daar hadden ze een, een, ja. een minuutje bij uh, een lunch. Dat heb ik toen met mijn dochter gedaan. Dat was ook hartstikke ja. leuk. Ja, ja. nou ja, dat soort dingen, dat soort dingen, we, dingen moet je meer ook meer gaan doen, om, denk ik. ik. Uh, ook, ook in de avonduren, dat, uh, dat zeg maar, verenigingen voor vergaderingen de ruimtes kunnen uh -huh. duren. Dat er lezingen komen. Uh, dat er uh, in combinatie uh, muziek uh, hmm. te horen is. Uh, Carina doet uh, in Haalsmeer uh, ook met eten erbij hmm. in het museum s'avonds. Allemaal dat soort zaken eh, ja. willen we gaan ja. aanpakken... om mensen naar het museum te trekken... en om ook daar eh, meer kost of meer geld binnen te halen. Ja. Dat is nou, er manier. wordt nu uh, gezegd uh, dat zou ongeveer 42.000 euro moeten opleveren. Ja. Daar moet je aardig wat broodjes kaas uh, voor verkopen. Ja, maar kijk, we hebben natuurlijk al uh, 10.000 bezoekers per jaar. En daar is dan ook een rekensom over gemaakt. Ik zag 6.800, 3.000 betalende en 3.800 uh, museumjaarkaart ja. op dit moment. En jullie, jullie willen naar de 10.000 toe, minimaal dan? Jazeker. Minimaal, kijk, ja, ja. ja dat, dat klopt ook. Uh, het, het wordt natuurlijk steeds beter. Mm -hmm. En we, ga, we gaan nu al inderdaad richting de 10.000 bezoekers. Het wordt straks meer, want vergeet niet, wij hebben... We, in, we hebben in het huidige gebouw helemaal geen horeca. Nee. Wij kunnen eigenlijk de mensen niet met goed fatsoen... een kopje koffie aanbieden. Nou, ik heb er wel eens een wijntje getrokken bij een opening. Maar ja, maar uh, ja. Nou, we zijn <laughs> Ja, dat is waar. Ja, ja, we ja. hebben we al ruim ja. 100 bezoekers voor Ja, zijn. dat is waar, ja. Ja. Maar nu in dat museumcafé, ja, die kunnen we gewoon exporteren. Mm -hmm. En dan hebben we het inderdaad over uh, publieks... Uh, een, een publieksprogramma, wat we dan avonds kunnen doen... Maar de, de, ja, de volledige uh, doel is inderdaad overdag ook mensen die informatie komen opvragen, ja. die even de winkel komen bezoeken, dan kunnen wij ze ook gewoon een kopje koffie en een tosti mm -hmm. aanbieden. Dus we hebben een hele simpele kaart. We zijn absoluut niet concurrerend voor de horeca in Zandvoort. Nee als we evenementen organiseren, gaan we dat ketenen ja. En ketenen met de Zandvoortse ondernemers. Ja, ja, ja, dat iedereen ja, ja. er eigenlijk gewoon beter van wordt. Ja, ja. Want wij kunnen dat allemaal niet. Uh -huh. dat, dat moet je ook niet eens willen. Ja. Maar hoe langer een museumbezoeker in een museum blijft, hoe groter de kans is dat hij inderdaad ja. gewoon heel rustig naar de museumwinkel kijkt. Uh. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. <laughs> en meer informatie gaat vinden. Ja. Waarom denken jullie dat uh, uh, mensen speciaal voor uh, het Zandvoort Museum zouden komen. Ik bedoel, de mensen die hier soms voor bezoeken... die komen ja, bijna altijd voor het strand. En, uh, of, of, of, of het circuit. Of, uh... Ja, maar toch merken we dat... dat uh, toeristen ook uh, het museum... Ja, het wel. Zeker, ja, ja, ja. Nee, ik denk altijd als ze naar een museum willen, dan gaan ze naar Amsterdam, 65 musea daar, ja. uh, of te gaan halen met uh, een groot aanbod, natuurlijk. Maar als we nou een prachtig museum hier in Zandvoort hebben, waarom zouden ze daar dan niet? Ja, dat uh, weet naar, ik niet. Waarom gaan? dat uh, uh, met, uh, ja, interessante tentoonstellingen en we willen zeker ook de geschiedenis van Zandvoort. Uh, Duidelijk, dat, uit de... dat ja, was toch ook een van de, de zaken waar mensen bang voor zijn. Nee, zeker. Ja, ja, ja. Dat dat erfgoed uh, verloren zou gaan. Ja. Dat, dat in tegendeel, dat willen we echt een duidelijke plaats geven. Daar kan Carina ja. nog wel meer ja. over vertellen. Ja, dat is ook uh, voor de komende ja. expositie, hè? maar daar hebben we het zo even over. Kunnen dus we een gaan klein gaan we... stukje muziek? Uh... Uh, ja, we gaan, ja, we kunnen ja. een klein stukje muziek doen en dan gaan we daarna nog even verder praten. Helemaal goed. Speciaal voor Maarten. Dank je wel. The Streets of Philadelphia. Uh, Bruce Springsteen. Omdat, uh fans we hadden het net even over... Uh, over uh, Bruce. Uh, we hebben hem vorig jaar... nog samen gezien in, in uh, Nijmegen. Uh, dat was natuurlijk geweldig. Hè? Uh, was maar ja, we gaan ja. het niet... Uh, hebben nu over... Uh, Bruce. Nee. <laughs> daar heb je al een paar keer uh, over gehad. een heb hier over deze microfoon. Ja, leuk ja. leuk. <laughs> nee, we gaan nog even terug naar het museum. Mm -hmm. uh, uh, D66 uh, die zei dat... Uh, uh, in, de, in de commissievergadering van 27 mei... dat het uh, huidige gebouw eigenlijk niet meer geschikt is als museum. Klopt dat of niet? Ja, dat klopt, ja, ja. hè? Ja, ja dat kan Maarten ook even ja. op het, het, uh, het gebouw is natuurlijk uh, uit uh, eind 19e eeuw. Ja. 18e, oude oude mannen-gasthuis, nee, hoe heet het? Uh, wat was het vroeger ook weer? Man, ja, mannen en vrouwengast. Mannen-vrouwen-gasthuis. Mannen vrouwen ja, het is een monument ja, ja. ook, hè? Ja. Ik denk het wel, ja. ja, het is een ja, ja, ja, ja. Maar er zou uh, aangesloten ja. moeten worden voor anderhalf miljoen Neem. minimaal, hè? Ja, zeker. Het voldoet totaal niet natuurlijk nee. aan uh, de, huidige de huidige eisen. eisen ja, ja. Zeker niet van het museum. Uh, er is slecht onderhoud aan gepleegd. Mm -hmm. uh, als je helemaal nou de, de ingang neemt, die is klein, en stal. Ja, ja. uh, de toiletgroep en de keukentjes zit op een uh -huh. verkeerde plek. Uh -huh. uh, trappen naar boven toe, die zijn moeilijk begaanbaar. Niet alleen voor uh, toeristen, maar ook voor... Uh, voor de mensen die er werken. Uh, we hebben lekkage's gehad de afgelopen jaren. Uh -huh. uh, de ene zaal is te licht. De andere zaal is te donker. Uh -huh. Te licht is vaak ook slecht voor de, voor de kunstwerken. Als er te veel erop uh, uh -huh. in staat. Aan alle kanten moet er zoveel aan gedaan uh -huh. worden. Uh, wil het voldoen aan de eisen voor het museum? En dan heb je een pand staan als het hdmz. Wat is dus, ja, volledig... Uh, Goed hier, klimaat. Uh, ja, het is a 3 hè? Ja, precies. 3 ja. ja. ja. En uh, goed uh, beveiligd tegen in, uh, inbraken. Mm -hmm. Want je hoeft maar uh, ergens een voetstap uh, neer te zetten en daar een alarm ja. af. Ja. Dus waarom zou je deze kans niet pakken? Nou ja, zo'n goed, goed uh, ja. gebouw staan. Nou ja, de, de, de, de, de, de, de, de manier waarop de, de, de raad zeg maar uh, in de commissievergadering. Uh, vergaderen. En ja. daar waren wat, wat, wat vraagtekens over of dat allemaal wel, die cijfers die jullie uh, naar voren hebben gebracht, of dat allemaal wel mogelijk is, of, of het haalbaar is. Mm -hmm. En ja, uh, ja dat, dat ze daar wat vraagtekens bij hebben, dat is natuurlijk wel normaal. He, dat niet? Natuurlijk is natuurlijk, en dat is ook goed natuurlijk dat er, ja, ja. Dat er kritisch ja. naar gekeken is. Het gaat natuurlijk om een hoop gemeenschapsgeld. Dus, uh, ja, maar uh, we hebben een hele goede penningmeester, en uh, die heeft dat uh, heel goed allemaal van tevoren berekend, uh -huh. bekeken, ingecalculeerd. In, in dus, uh, natuurlijk staan we voor een grote uitdaging. Dat zijn ja. we ons uh, als bestuur ook heel goed bewust. Uh, maar samen met, uh, met de vrijwilligers uh, zien we toch een kans uh, om dit goed op te pakken. Ja. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Uh, ik dacht rond de 50, 60. Nou, nee, dat ligt er volgens mij iets lager. We kunnen er nog veel meer gebruiken. Ja. Dus met deze, oh, bij groep, deze als je, je hart hebt voor zandvoort <laughs> en hart hebt voor, voor het museum... Ja. meld je aan. We okay. kunnen zeker mensen gebruiken. Ja. Okay. Ja. We gaan ook uh, op hele korte termijn... en dan heb ik het over volgende week... Uh, gaan we echt heel actief bezig zijn... met vrijwilligers mm. om ze te werven. Maar hebben jullie meer uh, vrijwilligers nodig straks als, uh, als je daar de HMZ zit? Nou ja, de bedoeling is natuurlijk dat we wel uh, vaker open zullen gaan. Nu zijn we van woensdag tot en met zondag open. Mm -hmm. Nou, ik denk elk uh, museum wat binnen mogelijkheden ligt... zouden we eigenlijk gewoon dinsdag tot en met zondag open moeten gaan. Huh. Maar het moet natuurlijk wel bemand worden door vrijwilligers. En dus ook daarin zullen we gewoon meer mensen moeten werven. Ja. Ja. En ik denk ook dat we misschien ook nog... Uh, ja, vooral het hdmz zal misschien mm -hmm. andere vrijwilligers aanspreken uh, het is nu ook allemaal gelijk verloers, dat mm. scheelt ook wel hoeven die ellendige trap niet meer op en uh, ja, dus we denken dat er echt mogelijkheden zijn. Maar hmm. we moeten, wat Maarten al zei, moeten er hard aan trekken. Ja. En wat en, gaat er gebeuren met het, uh, het uh, pond? Uh, ja, je dat is vastgoed he? van de gemeente. Dus dat kunnen ja. wij zelf niet ook. Maar er zijn geen ideeën overal. Nou, daar, daar, daar, daar ja. worden ja. wij niet in gekend. Zet maar, de Vem gaat er uh, misschien in. Dat zou ook kunnen. Kijk, het, is ook een goede. Ja, idee. Ja, nee, dat lijkt me wel. Ruimte, ruimte genoeg. Ja, je ja. kan ja er ook woningen neerzetten. Ik weet wel dat de pleinen natuurlijk nu op de schop gaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat de gemeente denkt, nou, wat is van toegevoegde waarde voor uitbreiding van het Gasthuisplein? Maar dat is helemaal aan de gemeente zelf. Ja, uh -huh. ja nee, dat is duidelijk. Daar hebben jullie ook, uh, nee, mocht doorgaan, er nee. ook helemaal niks mee te maken natuurlijk. Nee. Nee. Nee. Die verhuizing, dat, dat, dat vond ik nog wel grappig in, die, uh, in dat cultuurcafé, uh -huh. wat Walter Sans voorstelde, dat we een lange lint maken van het uh, huidige museum via Zwijleweestraat naar de schoolstraat. Yeah. En dan dat iedereen iets doorgeeft. Dat je, dat je de, ja, dan heb je, dan hoeft het ook niet zoveel te kosten. Hè? Je moet, je, je nou, moet uh, je je een moet paar honderd mannen wel, hebben. Maar. Als je schilderijen uit de 18e eeuw hebt... dan moet je daar wel heel omzichtig mee omgaan. Ja, nee dat begrijp ik. Yeah. Nee, maar het gaat meer om beelden. Het wordt meer een grapje uh, misschien. Maar. We, we, we moeten natuurlijk, voordat we gaan verhuizen... we zijn nu al met afstoten van collectiebeheer. Dat kunnen we letterlijk teruggeven mm -hmm. aan het gemeentebestuur... Want wij nemen alleen het hoognodige mee... wat er ook van toegevoegde waarde is ja. in het hdmz gebouw ja. Er is daar natuurlijk een hele mooie depotruimte. Ja. Die kunnen we zelfs... want het zijn hele hoge plafonds in die ruimte. Daar kunnen we nog een verdieping, een stelage opmaken. Ja. Dus dat het meeste kwijt kan in het HDMZ. Maar het is ook niet de bedoeling... want ik weet ook niet hoeveel depots ja. uh, mm -hmm. op dit moment zijn... van ja. het huidige museum. Maar laten we gewoon echt zo efficiënt mogelijk denken... Ja. En uh, wat we wel hebben gekregen is de toezegging van de gemeente... Van dat we ook niet meteen, als we overgaan naar het HMZ... ook het huidige gebouw leeg hoeven op te leveren. Ja. Dat is echt mm -hmm. een gekke werk. Uh, even een vraag. Stel je voor dat het dan niet lukt. Hè? Ja, jullie gaan ervan uit dat het wel allemaal lukt. Uh, met, met daar een, gaan we wel van uh, uit. Ja. Daar jullie ja. vanuit. Ja, ja. Maar zijn jullie dan persoonlijk aansprakelijk of niet? Uh. Bestuur? Ja, ja, nou, ik, wil je, ik wil je niet bang maken. Nee, maar, nee, maar maar, maar, dat, ook, ook die uh, overwegingen ja, zelf. Uh, dat lijkt me, gehad me ook. Ja. En, uh, we hebben ook uh, informatie, juridische informatie uh -huh. ingewonnen. Dat wel, ja. ja, ja, ja, ja. ja en, uh, en we zijn ook daarvoor verzekerd. Ja. Dus, uh, Oké, okay, dat wel. Om voor ons geen zorgen te maken. En ik sprak nog een, een uh, gemeenteraadslid die vroeg zich af van uh, nu is zeg maar een lagere huurprijs, hè? dat is uh, van die eigenaar, ja. wat is dat, 50.000 nu geloof ik hè? als ik het goed heb? Het is 40.000, dus is dus elke ja, maar, van de, de markt dat nee, staat markt. dan 10 uh, jaar vast zeg maar, ja. maar hij kan natuurlijk over 10 jaar ook zeggen van uh, en nu gaan, we, uh, gaan ja. we naar 80 of 100. Ja, of ja. Is, is, is, zijn er afspraken over gemaakt of niet? Uh, We hebben nog niet het contract getekend en we zijn nog uh, ik zou dus het, het maar. lokale. ja, ja. ja, ja, ja. Tuurlijk wil je meer zekerheid. Uh, dat het hooguit, dan. 10% omhoog kan of zo. Ik noem maar wat. Ja. Maar dat je niet voor een voldoende feit komt te staan. Nee. nee. Want anders nee. moet de weer bijspringen natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. En dat is... Uh, ja. en dat realiseren we ja, ook. Ja. Ja. ja. Nou goed, ik heb uh, ook van OPZ begrepen dat ze verdeeld zijn. Dus niet iedereen is voor, maar ze zijn verdeeld. Uh, nou, jongens tegen... Maar de rest gaat wel mee, denk ik. Dus ik denk dat het eigenlijk een gelopen koers is. Uh, dat denken wij al. Ja. Maar we wachten gewoon rustig de raadsvergadering uh, aanstaande ja. dinsdag af. We zijn er als bestuur. Zitten we daar op de tribune? Ja, begrijp ik ja. ja. En uh, ja, het is hartstikke spannend, absoluut. Ja. Ja. Dus dinsdag gaat het gebeuren. Ja. Dus als dat wordt, niet uh, wordt doorgeschoven naar en dan, de vergadering uh, van woensdag. Woensdagochtend gaan de eerste spullen dan richting zit er niet? Naar nou, nou, woensdag dat... ga ik op vakantie. Dus <laughs> Oké. Okay. Ja. En dan gaat maar, ja. vrijdag dan gaat er weer een nieuwe tentoonstelling. Ja, uh, ja nee, daar, daar wil ik nog even over hebben ja. natuurlijk. Ja. Ja. Uh, schat uit het depot. We hebben niet zoveel uh, tijd meer hoor. Nee, weet ik, nou, ja, we hebben twee nog. Twee minuten en veertien seconden. Oké, okay. uh, schat uit het depot gaat uh, beginnen van 14 juni tot uh, 25 september. En uh, wat kunnen we daar uh, verwachten? Nou, Karina. Ja, schatten uit depot uh, heeft alles te maken met het erfgoed van Zandvoort. Ja. En wij hebben de afgelopen maanden zo ontzettend hard gewerkt... om te kijken, wat hebben we in depot? Mm -hmm. En daar kwamen echt de meest mooie schatten uit. Ja? Digitaal. Dus we hebben met Hans Konijn en uh, Fokkeling Renkens, dus daar kunnen we het straks nog even over ja. hebben... Uh, hebben wij gewoon gekeken van hoe gaan wij deze tentoonstelling neerzetten? Maar het is meteen ook de opmaat... voor de eerste grote tentoonstelling, het HDMZ. Hmm. En het, is, het wordt echt fantastisch. De ja, dat kan je nu al meegeven. We uh, hebben allerlei verhalen bijgezocht. Yeah. We gaan het ook vertalen... In het, zowel in yeah. het Engels als Duits. Mooi, mooi. Uh, dat is ook van belang, dat we ja. ook de toeristen hierin uh, tegemoetkomen. Uh -huh. We zijn bezig met de website, dat gaan we ook vertalen in nou, alle mogelijke tijd. Allemaal goede plannen, inderdaad. Allemaal plannen, maar die gaan we nu ik gaan heb inzetten. Nog, ja, ik heb nog één vraag voordat we eruit gaan voor ja. het uh, nieuws. Ja. Uh, er is een persbericht uitgekomen he, uh, ja. over dat schat uh, uh, uit het depot. Ja. Dat wordt ondertekend door Fokkerlin Renke stellenberg je noemde al de naam, ja. directeur ad interim. Betekent dat dat uh, Aurélie Ruhe uh, gestopt is, of niet? Aurélie is gewoon langdurig ziek. Oh, langdurig ziek? Ah, langdurig ziek. Ach, dus ja, uit privacy-overweging ja. doe je daar ook geen uitspraak nee, over. Nee, nee, oh, op die manier. En uh, Fokkeling Renkers hebben inderdaad als interim gevraagd. Ja. Zij heeft heel veel goed gedaan voor het Museum en oh, het, uh, ja. uh, uh, het Museum. Oh, wat goed. En bij die musea heeft ze ja. Ja. gewoon de bezoekcijfers echt. Ja. Vele malen omhoog. Het heeft nu een mooie expositie... Ja. Over, over, Zij, de, de, over de de in de Zij heeft ook het museum met haar plannen... Oh ja? okay. en de plannen huh. helemaal omhoog gebracht. Oh, was goed. Ja. Was goed. Okay. Ja. Nee, maar, ik dacht even dat, dat Arroly helemaal uit de picture was. Ik ben We Bedankt voor jullie komst. Ik wens jullie een goed piste weekend. Ik hoop dat het weer wat beter wordt. En dan gaan we eruit, geloof ik. Ja, zeker. Dit is ZFM.